Het kabinet wil samen met de sector ook maatregelen nemen... om de luchtkwaliteit in de buurt van veehouderijen te verbeteren. Het onderzoek zou blijken dat mensen die dichtbij een veehouderij wonen... meer klachten aan de luchtwegen hebben, zoals hoesten en een piepende adem. Tjurandi Martina is in Amsterdam Europees kampioen op de 100 meter geworden. In een spannende race maakte hij zijn achterstand op zijn concurrenten... in de laatste paar meter goed en hij won met een paar centimeter verschil. Dit is de eerste gouden medaille voor Nederland... tijdens het EK atletiek in Amsterdam. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Plaatselijk wat regen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen eerst bewolkt met af en toe regen. Later meer zon en droog. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Zaterdag zonnig met temperaturen tussen 21 en 24 graden. Zondag nog een paar graden warmer. Dit Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Others sang and seas. Picked us up. He asked us if we please. Was de eerste ronde van uh, de tweede ronde eigenlijk het eerste uh, bedrijf uh, ja ineens houdt hij op maar dat heeft ook te maken met de band Dandelion Fall and the Seas uh, de jongens die komen in september hier uh, naar uh, nee oktober moet ik zeggen in oktober komen ze naar uh, de studio 13 oktober dan om uh, ja min of meer hun album uh, aan uh, te prijzen dat is een beetje het, uh, de strekking van het uh, verhaal dit uh, zagen we nog eventjes uh, niet zo lang geleden nog op uh, de gebruikelijke kanalen. Uh, de videokanalen. Daar hadden ze dit uh, nummer opgenomen. Uh, ja, wij zijn dan zo slim om hem er even ergens uh, van af uh, te plukken. Nederlandstalig hebben we ook uh, in dit uh, gedeelte van, uh, van Alternative FM. En uh, niet zo lang geleden had ook Ayna uh, haar EP uitgebracht. En zij is uh, bekend van onder andere gitaarlem. Ze is ook hier geweest. Ze heeft ook uh, twee nummers uh, uh, gespeeld. The Horizon heet het, uh, heet het EP'tje. Uh, Gefinancierd door uh, de fans. Crowdfunding noemen we dat met een mooi woord. Uh, en uiteindelijk is daar, zijn daar ook vijf mooie nummers uitgekomen. Uh, en je hoort de titelsong van dit, uh, dit mooie nummer. The Horizon.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 Mooi is dat licht uh, wat, uh, wat neergezet is door uh, collega Hans uh, Wassenaar. Die het uh, programma uh, op donderdagmiddag uh, doet. Samen met Bart van der Meer. Dan uh, is het een beetje een bonte donderdagmiddagtrein wat er uh, dan voorbij komt. Maar de man was zo handig dat hij een stoplicht heeft neergezet. En als dat lichtje dan aangaat, dan zie ik ineens een hoop mensen in één keer veranderen. Ja, dan moet ik rennen. Ja, dan moet jij rennen. Dat, uh, dat, dat, is, dat is heel fijn. Uh, twee nummers achter elkaar hadden we gedraaid. Ik heb de wind nooit gezien van Toon van Wil, uh, Nederlandstalig. En de ander, dat was Aina uh, met de horizon, ook Nederlandstalig. En als ik dan weer eventjes uh, naar voren kijk, dan uh, kijk ik naar een... Uh, een dame die uh, uh, haar uh, muzikale examen uh, op het. Wat was het ook alweer? Ik ben het alweer kwijt. Koninklijk het het al... Conservatorium. Ja. <laughs> nou. uh, <laughs> uh, met een, uh, een uh, hoog cijfer heeft afgerond. Ik zal het nu goed zeggen. Gewoon het Conservatorium. Ja, want. Uh, ja, ja dat, dat, dat is dus een beetje slordig van mij. Uh, die, uh, die, uh, die heeft uh, haar band meegenomen. Want ja, uh, uh, toch heb ik even zitten luisteren naar het uh, werk wat, uh, wat ze gemaakt heeft. Ik denk, ja, dat, uh, dat is toch wel uh, bruikbaar voor een programma van ons. Uh, het is het uh, theater wat wij uh, naar de studio van ZFM Zandvoort hebben gebracht vandaag. En Koosje gaat samen met haar muzikale vrienden uh, een tweede gedeelte verzorgen. Eerst één nummer, twee blokjes van één. Hè? Dus uh, dat, dat was een beetje de bedoeling. Nou, dan gaan we nu naar... Het eerste bedrijf luisteren. Dan draaien we nog even een nummertje tussendoor. En dan gaan we naar het tweede nummer luisteren. Wat ga je, wat ga je laten horen? Snoei van mijn album. Snoei? Ja. Oké. Okay. One, two, three, one, two... Wat rijdt de mens vandaag de dag zoal uiteen? Zacht warm vlees, goddelijk, om aan te raken, op in te gaan. Onschuldig alleen, onschuldig alleen. Niet langer een geheel, losse onderdelen nu van. Machinery Molecules Materials in dit mini theater geven wij dan ook uh, gewoon een applaus uh, wat dat er gaat. Uh, dit was uh, eigenlijk wel een, uh, een lesje biologie wat, uh, wat, je, wat je gewoon hebt uh, kunnen beluisteren. Uh, biologie, inderdaad. En uh, dat was, uh, zo was het eigenlijk ook. Maar uh, Zo dadelijk gaan wij uh, gewoon verder. Uh, als we het dan toch een beetje hebben over, ja, uh, een beetje theater, een beetje uh, inlevingsvermogen, maar ook uh, een stukje Poëzie, want dat uh, hebben we natuurlijk ook. Dan komen we uit bij Alaska. Uh, want we hadden net Dandelion. Maar Alaska, dat is de, de andere, maar dat is wel een wat grotere groep uit Volendam. Maar die we weten dat uh, ook wel aan te pakken met, uh, met het een en ander. En dit uh, komt van het album Prospero, wat ze in 2014 hebben uitgebracht. Zeg ik het goed? Ja, 2014. Het is alweer, uh, nee, 15. Het is uh, vorig jaar geweest dat, dat ze dat hebben uitgebracht. En ze zijn inmiddels alweer begonnen met het derde album. Ja, het uh, wordt heel erg uh, leuk. Hier is Sweet Surrender.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 hearts instead of free no wonder we still want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 En een van de vaste bezoekers van dit programma, dat mag ik inmiddels wel stellen, is Linda Kreuzen geworden. Vorig jaar was ze nog bij ons te gast. In november was dat. Beetje achter in het jaar als de bladeren beginnen te vallen. Dan ineens kwam zij weer langs met ook weer een aantal nummers die ze wilde uit te proberen. Dit was... Alle nummer wat ze al uh, min of meer had uh, toevertrouwd. Uh, op, ja, hoe moet je het zeggen? Op het digitale uh, bestand, noem maar wat. Uh, Lonely Blues heet het nummer. Twee minuten voor half tien inmiddels. Um, ik kijk naar uh, Koosje. En ze wordt bijgestaan door Merel. Ja, want uh, dit is een heel klein nummer, denk ik, hè? Ja. Um, nou uh, ben ik een beetje door je album heen, uh, heen gefietst. Uh, we hadden dus net uh, snoei. We hadden gepor. Uh, moet ik even zoeken. Want we hadden er nog eentje. Uh, Aanwezigheid. Aanwezigheid. Het ja. openingsnummer had, had, je, had je al gespeeld. Ja. Nou ben ik razend nieuwsgierig. Welk nummer dat dan gaat worden. Ingebreken. Ah. Ja. Nou ik, ik, ik, ik, ik ben benieuwd. Laat maar horen. je troeg, troeg jij alleen. Alles moe, zo vouwde jij je die avond toe. Als teken, als een teken, dat het maar eens afgelopen Doe maar. Ja, ja, ja. ja Ik, uh, Het is ingebreken. Uh, ingebreken blijven. Uh, maar dat, dat is meer het in, dit is meer... Volgens mij ingebreken blijven in relaties. Lijkt het wel. Ja, ja. Ja. Um, hele leuke link. Die je dan uh, daarop uh, bedenkt. Of er, uh, wat er in het zakelijke verkeer dan uh, heel vaak gebeurt. Ja. Realiseren mensen zich dus niet wat er binnen een relationele sfeer gebeurt? En ik denk dat daar een beetje de, de link wordt gelegd. Ja, dat ja, ja. ja want uh, dat is dan. Uh, ja, ik ga dan altijd nadenken en ik wil altijd een beetje graven in het. Uh, van, van wat bedoelt een muzikant dan, dan daarmee? Weet je. Dus, nou ja, goed, bij deze dan uh, gevraagd. Ehm... Um, we, nou ja, we zijn er doorheen. Ik ga uh, zou jou uitnodigen om hier bij deze microfoons... want dit zijn de echte, dat zijn de echte praatmicrofoons. En uh, waar je nu achter zit, dat zijn meer de zangmicrofoons. Ja, dus, ja. Maar ik vond het wel leuk uh, dat jullie allemaal geweest zijn. <lacht> dus we uh, gaan nog even een, uh, een stuk muziek draaien... en dan gaan we nog eventjes uh, praten met, uh, met Koosje. Dus dat zo dadelijk. Nu hebben we nog even ook weer... want de mailbox uh, klepperde weer uh, deze week... Hij is bekend van Graveltown. Hij is samen met Brechtje Sanne Lacour hier ook uh, geweest. Hij is uh, nog niet alleen geweest, maar misschien gaat dat dan nog ooit wel uh, gebeuren. Maar dit is een nummer... Ja, Daarbij moest ik ook gelijk denken aan onze penningmeester, Inval Bos. Want die heeft uh, deze week uh, ook, of vorige week geloof ik... een feestje mogen vieren omdat zijn dochter Emma uh, geslaagd was voor haar examen. En ja, daar had Michel Ebbe, want daar heb ik het dan weer over, over de muziek. Uh, en die heeft ook een liedje geschreven. En dat was een aardige toevalligheid. Emma's Diary heet het nummer.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 things I'm crazy and says that I'm confused. Emma loves to fight. She knows she won't lose. Emma's built her army, mostly out of words. Sometimes Emma summons monsters. The baby needs to cry, Emma grows more friendly with every season, turned. Cause Emma's made a bitter end and she knows.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 My thing, that's sad But Emma said Well, it's never too bij uh, Soms van Anouk uh, Slik. En ook uh, zij uh, was hier geweest. Maar dat had weer te maken met uh, ons aandeel uh, bij de Rob Agda -woord. Marcus en ik uh, volgen dat uh, uh, altijd. Uh, dat is uh, zo'n soortement van uh, bandcompetitie. En eigenlijk is het dan appels met bananen vergelijken... zoals Peper Fischer dat dan zegt... Uh, want muziek is geen wedstrijd. Muziek moet je gewoon beleven. Dat uh, is een beetje het uh, verhaal... Wat, uh, wat we dan uh, altijd uh, lopen te roepen. Nou, ik vind het fijn dat je nu ook gewoon even... achter de praatmicrofoon hebt plaatsgenomen. Ja, want uh, het ziet erop. Uh, maar ik geloof dat je ook best wel... een uh, volle agenda had uh, staan... met alles wat je nog moest uh, doen... voor optredens hier en daar. Ja, dat want, klopt. Ja, ik heb natuurlijk... Ik was bezig met afstuderen en dat is ja. onwijs veel uh, werk en het kost ja. onwijs veel tijd. Ja. En daarnaast had ik opeens inspiratie om dus een album te gaan maken... wat dus tijdens mijn afstuderen het samen ging. Dat komt heen. dan ook één keer even zomaar, hè? Ja, dan ik, moet je, ik, en dat moet je dan wel ergens ik, kwijt, ja. Ja, ik had twee liedjes die, uh, die ik echt al aan het schrijven was. Toen dacht ik, ja, ik moet hiermee door. En dat was toevallig ja. op dus, uh, al op teksten van Ruben. En toen dacht ik, nou, dan moet ik hiermee doorgaan... en dan moet ik hier gewoon echt nu een album van maken, en, ja. Ruben ken ik ondertussen al tien jaar. Al tien ja. jaar geleden ja. heb ik voor het eerst met hem samengewerkt. Dus dat is, uh, is echt leuk. Ja. Dat dan zo eindigt met zo'n album. Zeg. Ja, uh, ja want dat, dat maakt een nog een mooiere afsluiting van een periode... die je dan hebt doorgebracht op het conservatorium, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, fantastisch. Uh, uh, met dat album in de hand kom je denk ik ook... Uh, even wat makkelijker binnen links en rechts, denk ik. Ja, tuurlijk. Want jij ja, ja. ik heb het op Spotify staan. Je kan het ja. even laten horen. Je kan, ja, ja. Uh, dat is heel handig, ja. Ja, want ik, ik zag ineens uh, ook... Uh, dat het album ook in één keer... ook goed ontvangen werd door... Uh, door heel veel media. Ja, zag ik. Ja, ja Hoe dat heb is... je dat voor elkaar gekregen? Ja, ja, uh, uh, eigenlijk niet, ja, niet? niet heel erg mee bezig geweest. Ja. Maar meer gewoon van... De, ik zet het overal op. Daar ja. zorg ik voor. En dan ja. kijk ik gewoon dat, of dat werkt uh, Ja, zo is het oh ja, oh ja. gegaan. Het is een beetje toevallig ook wel. De, ja, ja, nou ja, het is ook vrij snel uh, gegaan. Hè. Ik, ik zag ook best dat, het, uh, uh, dat er al uh, ja, behoorlijk wat grotere uh, stations ook al uh, bezig waren. Die hadden jou ook al gauw uh, in de gaten. Dus, ja. hm. uh, ja, ik zeg nogmaals, dat verbaast me niks. Want als je het materiaal hoort, dan denk ik: ja, jee. Dat is eigenlijk al gewoon waardig om op de landelijke media al te laten horen. Vind ik. Dus radio 2 waardig, om het dan maar zo te zeggen. Ik zou bijna zeggen: je past moeiteloos in dat programma waar ik zondagsmorgens wel eens naar zit te luisteren. tussen 9 en 12 van Hans Giffers. Daar pas jij gewoon in. Ja, daar zou ik heel graag ook willen spelen. Dat is wel een soort volgende stap, denk ik. Nou ja, goed. Daar hoor ik regelmatig ook dit soort muziek. Ja. Uh, en ook hè, met, met mensen... die dan inderdaad... Uh, theaterachtig ja, dat... brengen. En daar dat ja. pas jij zeker bij. Dat... Ja. Uh, nou ja... de keuze theatermuziek... dat hoef ik jou niet... Uh, die, die vraag hoef ik jou niet te stellen. Hè? Want ik denk dat jij dan wel de, de keuze wel heel snel maakt. Ja, uh. het, het was ja de vraag kan je natuurlijk altijd stellen ja, nou ja, en het is, voor mij was het, uh, was het gewoon logisch om, om daar wel meer mee te doen omdat ik daar vandaan kom en mijn mm -hmm. vader is regisseur mijn moeder is dramadocent ja. en mijn broertje zit ook in, in die scene en uh, ja. ja veel meegedaan ook in producties en op Heb je, moment, je ook music musicals gedaan of niet ja maar ja. in het Westland dus dat was ja. Ja, maar ja ja ja ook musicals gedaan ja. Ja. en dan uh, wel geschreven en gecomponeerd door Ruben van Gogh en Bob Siemerman een ja. heel bekende componist wel heel tof ja dus dat, dus dat soort dingen heb ik zeker gedaan. Want was ik wel een stuk jonger. En op een ja. gegeven moment merkte ik gewoon dat ik natuurlijk zelf dingen wilde gaan. Ja. Niet alleen maar in opdracht van, maar gewoon dat je zelf heb dingen je, maakt. Heb je ook uh, veel aan je ouders gehad? Uh, Tuurlijk, in de zin ja. van dat je dus dingen maakt. En dat ze dan ook uh, wel zeggen van, van... Ja, let haar eens op en uh, ja. probeer het uh, op die ja. manier Mijn ouders zijn... Uh, ik, ik denk dat ze ook luisteren nu. Ja. <laughs> ze zijn best kritisch. En ja. op een hele fijne manier. Dus kan, ja. Ze hebben altijd een... een een tip ook. En of let hier op, let daarop. Dit viel me op nu je dit hebt gedaan. en ja. Dat is gewoon altijd... Ik heb liever dat, omdat iemand het zegt, wat, wat ben je geweldig. Wat, dus ja, je hebt okay. dingen die, die beter kunnen. Er zijn altijd dingen, en dat helpt je wel komen verder te gaan. Ja, nou ja, daar ben ik kijk, wel blij mee. Ik, ik ben dan niet een, uh, een theaterfiguur. Ik, ik luister naar de muziek en naar de afwijking ervan. Hè? Dus niet ja. naar wat het standaard is. Nou, Nee. Daar val jij zeker onder. Want dit is natuurlijk niet standaard wat, nee, wat, we, wat wij uh, gewoon uh, horen. En waar er dertien van in een dozijn uh, gaan. Nee, nee dat dus, klopt. Dus ja, ja dat, dat, dat valt mij dan op. Um, maar ja, goed. Het is natuurlijk uh, wel even anders als, uh, als je dus iemand hebt... die echt uh, met een theaterachtergrond hier uh, in, ja, een paar nummers uh, laat horen. Dat, dat hebben wij dus nu, nog niet uh, uitgeprobeerd. Dit okay. was ons, ons eerste, eerste verhaal. Dus, oh, leuk. Ja. Uh, yeah. um, Jij komt uit. Waar kom je ook Den Haag? Nee, ik kom. Ik kom eigenlijk uit Wateringen. Dat is een plaatsje in het Westland. Ja. Daar ben ik geboren. Ja. En maar ik ben al snel uh, gewoon naar de middelbare school in Den Haag gegaan. Dan ja. in Den Haag en ja, gewoon ja. wel weg ook daar. Ja. ja eh, eh, eh, eh, nogmaals, eh, de, de, he, het album is dan ontvangen, eh, want eh, daar wil ik dan weer even naartoe. Eh, ja. met, met, vooral in die omgeving. Of nee, toch nee. ook daarbuiten uh, ook al? Nee, juist daarbuiten. Juist um, het uh, is dus niet alleen maar in het Westland. Tuurlijk, het is ja. makkelijk, omdat zij ook, ze kennen mij ja, daar ja. natuurlijk al. Dus het is, dat wordt wel goed dan ontvangen. Pepijn, heb je, daar heb je al gespeeld Ja, daar, he? daar heb ik mijn ja. album release gedaan. Het was ja. helemaal uitverkocht, dus was hartstikke ja. leuk. Uh, en dan nu sta ik, omdat ik dat in Den Haag heb gedaan... wilde ik dan de tweede keer gewoon in het Westland. Omdat daar ook nog heel veel mensen zijn die het willen... Live volgens honden. mij ben ik ooit in het Theater Pepijn geweest. Is staat dat niet in, aan de rand van het Lakenkwartier? Uh, nee, nee, niet je? helemaal, niet, nee, helemaal. niet nee, het is helemaal, een heel klein. Ja, ik ben niet heel goed. Ik heb niet heel goed oriëntatiegevoel, maar het is uh, vlakbij bij Diligence Theater, zeg maar stukje, Als je een stukje doorgaat, ja. kom je. Ja, daar, ik ben er. Volgens mij ben ik er geweest, maar dat. Uh, heel klein. Ja, het en is er, niet groot. Uh, nee. Ze hebben gewoon heel veel bekende kleinkunstenaars ja. uh, gezongen en opgetreden, ja. cabaretshows gedaan, en ja. uh, dus het past wel uh, heel goed. Is het uh, niet zo dat jij op een gegeven moment... misschien, hè, jij de muzikale omlijsting en dat je dan bijvoorbeeld met, met een soort... ja, cabaret, cabaretier of cabaretiere uh, op pad gaat? Of is het... Uh... Dat, zou, dat zou allemaal kunnen. Ja, ik vind dat soort kunnen. dingen allemaal leuk. Ik vind het ook ja. heel leuk om... dat is iets waar ik me nu weer mee bezighoud... om uh, ook toch uh, muziek bijvoorbeeld bij voorstellingen te maken. Dat vind ik onwijs leuk. Ja. En dat ik dat dan zelf uitvoer met een loopstation... of met een gitaar of met een... Toch zoveel mogelijk verschillende ja. dingen doen. Niet alleen maar met een bandje. En dat vind ik gewoon ja, er zoveel dingen leuk om te doen. Kwam uitei uiteindelijk dwing je mensen om echt... Uh, die moeten echt met, met, hun, he, met hun oren gewoon echt luisteren van ja. wat, je, wat je brengt. Hè? Want anders, uh, dan, uh, want anders ja, heb je er niks aan. Nee, ja, dat vind ik dan. Maar dat, zo ben ik zelf ook. Ik luister zelf ook het liefst naar muziek waarvan ik denk... Oh, en dan moet ik echt even snappen. Ja. Of, en dat vind ik zelf Is dat leuk. ook de uitdaging? Dat is voor mij de uitdaging. Ja. Ja, ja, precies. Um, nou ja, het zit, het zit erop. Ik zou bijna uh, willen vragen, wat uh, gaat, staat er nog op stapel uh, de komende tijd? Voor jou? Uh, nou, voor mij <laughs> sowieso nu vakantie, daar ben ik heel erg aan toe. Into, yeah. <laughs> en dan natuurlijk in september dus 27 september in De Naald met mijn album. Yeah. Dus onder andere de liedjes die we dus heb gehoord vandaag. Yeah. Um, en dan ben ik nu bezig in contact om een voorstelling van mijn uh, examen zeg maar opnieuw te doen. Want dat was gewoon echt een volledige voorstelling. Ja. Met heel veel verschillende genres, uh, ja. nummers En dat wil ik gewoon vaker gaan uitvoeren. En dat hoop ik dan ergens eind dit jaar uh, in verschillende theaters te kunnen doen. Ja. En dan gewoon door. Gewoon weer nieuw album en uh, weer nieuwe dingen aangaan. Dat is gewoon mijn ding. Dus ik laat het ook nog een beetje open. Ik wil het allemaal niet te vastzetten. Nee. Gaat het aan en dan, hoor, dan kom ik zelf weer dingen tegen. Dat gebeurt altijd. Dus ja. Dat, uh, was ik, ik, ben, ik ben benieuwd naar wat, uh, wat er nog allemaal meer uh, gaat komen. Dit was alvast het, uh, het debuut wat je, ja. wat je hebt uh, gemaakt. Dus het, uh, het smaakt naar meer. Fijn, dus, goed. Uh, ik, ik vond het hartstikke leuk dat jullie uh, allemaal geweest zijn. Het was ook een uh, goed idee om ze allemaal uit te ja, nodigen. Dus, uh, ja. dus niet alleen, uh, Ja, het kan, het kan wel, maar het is veel leuker als je gewoon... Een contrabas en een viool. Ja, dat en hoort een, bij die en een nummers. Akkoor. Ja, die ja. hoorden hoorde erbij. Hoorde Hoor er want anders dan is het nummer niet helemaal af. Nee. Dat heb je goed, uh, goed gedaan. Je hebt netjes mij overtuigd van het nut. <laughs> van, um, om een complete band hier neer te zetten. Ik ja. nou, ben nog wel eens een beetje eigenwijs. Dus, uh, dus die, die, die, die kant, uh, denk ik, uh, heb je goed uh, gedaan. Hartstikke leuk dat je geweest bent. Ja, graag gedaan. was hartstikke leuk. Bedankt. Ja, Jij ook. Ja, ja. Goed, dat was uh, Koosje. Uh, nou ja, wellicht dat ze nog uh, ooit in de toekomst nog een keer uh, terugkomt. Dit is uh, beschreven door Hans van der Maas. Hij is uh, pop bij OOR. Maar net als ik ook bij de pop in Rotterdam. En dit komt uit Rotterdam. Autumn Child. En ook weer iets met poëzie. Ja, een En dat was dus een beetje instrumentaal werk van Autumn Child. Wordless Poem voor Fiona. Uh, dat is het album wat hij afgeleverd heeft. En dit was het, uh, ja, het uh, instrumentale uh, werkje wat hij uh, daarbij uh, gemaakt heeft. En uiteindelijk zeggen Marcus en ik dan altijd in koor... omdat het uh, zo'n beetje de laatste uh, uh, wapenfeiten van dit programma is. Tot, Tot volgende, volgende week. week. Ja, dat kan altijd beter. Maar goed, uh, <laughs> we doen ons best. En we blijven Pff. ons altijd een beetje in dat opzicht... Uh, uh, proberen te te te verbeteren, om het allemaal maar zo te zeggen. Uh, we hebben er nog eentje en dat is een uh, ja is ook een instrumentaal werkje. Uh, die komt van de toetseman van de Cosmic Carnival. Ja, want die heeft ook nog een uh, zijlingse project uh, gedaan. En uh, dit was het uh, project wat hij uh, gemaakt had, Gerben van Etten. Want dat uh, is de man waar we het over hebben. En het uh, nummer dat bleu noir, Songs of Foot and Stone, Catharsis. Hoor je tot aan het nieuws van 10 uur. En dan is het inderdaad dag. Want volgende week hebben we Low Eric Sound System hier bij ons in de studio.